Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Ho, ho. moet met het NOS Journaal. De Rotterdamse politie heeft vier terreurverdachten opgepakt. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Ze werden vanochtend opgepakt in Rotterdam, waar precies is onbekend. Regisseurs hebben de plekken waar de verdachten zaten doorzocht. De komende dagen doen ze meer onderzoek naar de terreurplannen die de verdachten hadden. Het aantal incidenten tijdens de jaarwisseling daalt steeds verder. In vijf jaar tijd nam het aantal incidenten dat bij de politie werd geregistreerd met ongeveer een derde af. De afgelopen jaarwisseling waren er ruim 8000 meldingen. Bij de jaarwisseling van 2013 op 2014 waren het er nog meer dan 12.500. De cijfers zijn door een journalistiek platform opgevraagd bij de politie. Een politiewoordvoerder zegt in het AD dat maatregelen tegen de overlast, zoals vuurwerkvrije zones en supersnelrecht, succes lijken te hebben. Een van de drie Canadezen die afgelopen maand in China werden opgepakt, is vrijgelaten en terug in Canada. De lerares werd ervan beschuldigd dat ze illegaal in China had gewerkt. Twee andere Canadese staatsburgers zitten nog wel vast. Ze werden opgepakt nadat Canada de topvrouw van het Chinese bedrijf Huawei had gearresteerd. Voor fraude en het schenden van sancties tegen Iran. De leden van het genootschap Onze Taal hebben het woord laadpaalklever gekozen tot woord van het jaar. Dat is bekendgemaakt in het NPO Radio 1-programma De Taalstaat. Een laadpaalklever is de eigenaar van een elektrische auto die onnodig lang een plek bij een laadpaal bezet houdt. Het woord rond, rond ruim van blokkeervriezen. Dat woord eindigde eerder deze maand wel bovenaan bij de verkiezing van woordenboekmaker Van Dalen. Het weer nog. Het is een grijze dag met vanmiddag ook enige tijd regen. Het is wel zacht met maximaal van 11 graden. Vanavond wordt het weer droger. Morgen opnieuw een bewolkte dag, maar dan wel op de meeste plaatsen droog. En het wordt morgen 8 of 9 graden. Dit was het NMS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Waar gaat u dan naartoe? Ja! Slinger op Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort. Een gedeplameerd en contactlenspecialist is voor u de dus zorg voor uw ogen. Slinger optiek met een gevarieerde collectie contactlensen. Van en zonnebrillen van bekende en exclusieve merken.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 De kerstboom glanst, dit is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. Zie je het en zand. Hedig gaat naar dat zijn en Fy-hoen verkeer.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 Wat dus oude waren dus voor Kunstwerken. Nou nee, toen zag, zag je dat niet als kunstwerk. Tegenwoordig is dat een kunst geworden, omdat je ze weinig mensen die dat nog doen. Maar uh, tegenwoordig heb je daar een grote zware automatische hamer op. Je houdt je stuk ijzer vast. Als het gloeiend deed, is, laat je die hamer maar steeds neerklappen. Kreeg je nooit verbrande handen? Nou ja, daar wendde je natuurlijk aan. Je kreeg heel op je handen. Hè? Je kreeg heel want je had eigenlijk geen handschoen. Dus een lap dat je er dus even omwond. Maar je moest hem nooit nat maken. Want sommige mensen zeggen wel eens: als je met iets wat heet is. maakt die lap namelijk maar nat. Maar dan wordt die kokend. Dus een droge lap, het, dat geleidt minder. als dat je het nat neemt. Uh, we gaan even terug naar die voor de oorlog. Je zei er straks: uh, paardenhoeven.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 Ja. Daar had je de smederij zitten met een woonhuis. En op de hoek woont er nog weer de familie uh, Koning. Eindje en een kruintje. <coughs> um, we gaan even naar de muziek luisteren. klinkt erg Volendams. Wat is dit? De uh, kets. Dan ben ik toch wel warm, hè? Ja, heel warm zelfs. Ja. Heel warm. Mooi. Eh, dames en heren, dit is, eh, als je luistert, Zierfem Oud Zonsvoort. En we zitten op dit moment te praten met eh, Bob Gansner over het verleden. En natuurlijk van de smederij Gansner. Eh, en eh, Bob eh, met zijn broer Hans weten daar alles van. Maar we zitten nu met Bob te praten.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 En toen is de smederij afgebroken. Alles aan de boulevard ging plaatsen. Alles is uh, tot uh, goed 200 meter uh, vanaf, de, vanaf de kustlijn. Met de voet van de reep daarachter is alles afgebroken. En daar viel dus de werkplaats ook onder. Want het enige deelte van de straat... ...leg maar zeggen schuim tegenover hem... ...is blijven staan. Dat zit nu in Engelbertstraat. Er zitten iets zware warme tenten in en dergelijke. En...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 is hij met de mobilisatie naar Zandvoort gekomen. En toen is hij op de post tussen uh, Zandvoort en Noordtuk. Daar zat een marinepost, een seinpost. En daar is hij. En die, die haalde brood en eten. haalden ze op Zandvoort bij koning in de, in de Kerkstraat. Dus zo is hij aan het troost. En zo heeft hij ook mijn moeder leren kennen.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 Lekker hè, zo'n zonnig weertje als vandaag. Rob en een lekkere muziek is dit toch? Hè? Heerlijk, ja, helemaal geweldig. Uh, uh, Luisteraars, we zitten gezellig te praten hier met Rob uh, Bob Gansner uh, over uh, het verleden van de smederij Gansner uh, in het kader van het programma ZFM Oud Zondvort.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 En schoorsteenvegen? En schoorsteenvegen, dat hoort er allemaal bij. Okay. Kijk, dat deed je met zo'n kogel van bovenaf. En later deden we dat komen Dat Dan moeten we steeds op dak. En, ja. Hij zegt als je twee pannen op uh, zij schuift. Als dat je de derde stuk trapt. Uh, zegt hij, en toen voelt hij uit dat hij met een soort uh, staaldraad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 Nou, dan werd hij twee of drie keer heen en weer gehaald. En dan was het schoorste gevecht. We gaan weer terug naar de smederij, Bob. Wanneer ben jij in de zaak gekomen? Ik ben zelf in de zaak gekomen in 1953. Ja, en want wat moest in, je doen? Uh, ja, want ik moest in dienst. En in die tussentijd dat ik in dienst moest, dat was in, uh, in maart 1953... Uh, kon, kon ik nergens terecht. Niemand wou je hebben. En toen zei we vader, ja, het wordt nou toch het drukst... met en kachels en dergelijke kom je me bij mij even helpen zolang. En ik ben eigenlijk nooit meer weggegaan. Het is me zo bevallen. Wat waren je eerste klusjes die je moest doen in de zaak? Uh, nou, dat was onder andere kachelspoetsen en kachels schoonmaken. En uh, dat moest op een zeer serieuze manier gebeuren. Je kreeg een je van je vader als die goed was? Was hij streng? Nee, hij was heel, heel uh, rustig daarin.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 Uh, hij eerder als ik natuurlijk. En daar hebben we dus het vak geleerd. De dag van school. En mijn vader uh, erbij. Die ook ons uh, als leermeester uh, diende. En, en dat, die heeft ons eigenlijk het vak bijgebracht. En het was hard werken. Het was hard werken. Dat moest zeker Want uh, als wij de harde kacheltijd tijd was. Dan uh, werd er gewerkt tot s'avonds half elf. Want als de vorst aanbang. Dan moesten alle kachels klaarstaan.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 Dat waren de, de, de haarden, mijn haardmodel. Er werd een dreefje, wat wil zeggen, was erop, want dan kon je wat op zitten. Er was een haardkachel. Een uh, pot koffie kon je erop zitten ofzo? Je kon de pot koffie erop opwarmen houden en dergelijke dingen. Daar werd hij ook voor gebruikt. We gaan weer even naar de muziek luisteren.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 Binnen zonder kloppen, voetjes vegen Landje met je zuilen en je uilen op tv Plekje om te huilen, om het vervuilen van de zee Land van landen, fantas en van lifters. Volge gediplomeerde diplomeerde me geschifters Waar je kleur mag bekennen van oranje tot rood En mag vrijen met de vrijheid, ook al voor je verdood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 Moeder, wat een vaderland, maar ik kan je niet missen. Moeder, wat een vaderland.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 En mijn vader is erover gegaan om een gedeelte van de hoekhouding te blijven doen. Uh, met uh, behulp van, uh, van mijn schoonzuster uh, An, De vrouw van Hans. En daarna is het zo langzaam succesvolijk... hebben we het eigenlijk helemaal toen hij overleden is... is dat naar ons toegekomen. En uh, later is dat uh, eigenlijk... Uh,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 ja, boekhoudkundigen en lijsten en hoe het werk gedaan wordt. Zoveel administratie kreeg dat we hebben gezegd... wij gaan niet verder meer. Wij blijven wat we houden. En uh, dat is... Uh, daar hebben we zat in Welk jaar ben je gestopt samen met je boer? Uh, we zijn zo gestopt in 2000.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 Hou hem, de... hou hem in ere. En nog één, nog eigenlijk één dame heb ik nog in de Die woont op de Ranjestraat. straat. Dan ga we ik gaan... nog wel even de gijzer doen. We gaan even naar de muziek weer. Ja, dit hebben we niet meer in stand woord. <lacht>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 Wij... het schip in het raadhuis? Ja, het schip van de raad, is het raadhuis, dat wat bovenop het raadhuis staat. Dat noem je het Die schip? Die weet van, dat is een schip. Oké. Okay. Dat is een schip, dat is een driemastertje. Is me nooit opgevallen. Nee, dat is het waakje. Je loopt door een dorp heen en er zijn zoveel mooie dingen. Uh, punten eigenlijk